Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. President Obama kan er vanavond in slagen om bijna alle Amerikanen aan een ziektekostenverzekering te helpen. Het Huis van Afgevaardigden is bijeen om te praten over het nieuwste voorstel daarover... Als het tot een stemming komt en het voorstel wordt aangenomen, dan wil Obama zo snel mogelijk de wet tekenen. Het voorstel verplicht alle Amerikanen een polis af te sluiten en het verplicht de verzekeraars om alle klanten aan te nemen. Er komen nog wel een aantal aanpassingen, en die aanpassingswet moet vanavond ook door het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen en zal dan volgende week naar de Senaat gaan. Een agent in Burger heeft na een taxirit door Utrecht het rijbewijs van de chauffeur ingenomen. De politieman liet de taxichauffeur van station Utrecht CS naar het universitair medisch centrum rijden om hem te controleren. De politie maakt geregeld zulke mystery ritten. Tijdens de tocht reed de chauffeur elf keer door rood en ging die een keer over de busbaan. Ook bleek zijn rijbewijs te zijn verlopen. De taxichauffeur kreeg een boete van bijna 1000 euro en hij mag zijn werk niet meer doen. Irene Wüst is er niet in geslaagd om voor de tweede keer de wereldtitel Allround schaatsen te pakken. In Tialf en Heerenveen moest ze zich net als vorig jaar tevreden stellen met een bronzen medaille. In de afsluitende vijf kilometer bleek de Tsjechische Martina Sablikova te sterk. Zij won het goud. Buust moest ook Catharina Groves uit Canada voor laten gaan, die eerder op de middag al de 1500 meter had gewonnen. Sven Kramer zette een unieke prestatie neer door voor de vierde keer op rij wereldkampioen bij de mannen te worden. Kramer had nog een zware dobber aan de Amerikaan Jonathan Cook, die tweede werd. Derde werd Horvat Bukku uit Noorwegen. Het weer vanavond overwegend droog met opklaringen. Vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt, met grote kans op mist.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 Met, met, met nu, u. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort... naar het al onbekende Juttersmuseum. in het Juttersmuseum en helemaal beneden in. Tegenover mij zit Hans Zandbergen. Hans, wat is een Juttersmuseum? Ja, wat is een Juttersmuseum? Dat is een museum waarin allemaal spulletjes uh, te vinden zijn die gevonden zijn uh, langs het strand. En dat kan uh, uit zee komen. En dat kan nieuw zijn. Dat kan oud zijn. Of het is nooit in zee geweest. En uh, ja... Dan moet je aan allerlei kleine dingetjes denken, brilletjes, uh, allerlei kleine dingen. En uh, ja, dat bevindt zich in de strand. En dat hebben wij op onze eigen wijze hebben wij dat, uh, neergezet in, uh, in dit museum. En Dit is best een uniek museum. Het is het enigste Juttersmuseum wat aan het vasteland van Nederland zit. Dus uh, dan moet je denken aan uh, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland... En de andere Juttersmusea die bevinden zich op de Waddeneilanden. Zo Op Texel zijn er drie, op Terschelling is er één, op Schiemelroog is er één. Maar iedereen heeft zijn eigen uh, opstelling en instelling en ook zijn eigen spulletjes. Is er verschil tussen de, de Juttersmuseum in Nederland? Uh, als, ik, als ik kijk naar het Juttersmuseum in Terschelling zeer zeker, dat is uh, nog kleiner. Wij hebben niet zo'n groot museum, uh, dat is nog uh, kleiner. En daar bevinden zich meest boeien. En wij hebben een, uh, een hout, oud hout. En wij hebben meer een museum. En die andere, in, uh, ik ben ook in Oude Schild geweest. En dat is, uh, dat is samen met, het, met, het, uh, het, met een ander museum. Daar moet je trouwens ook een tree voor betalen. En ja, daar bevinden zich ook allemaal boeien en netten en grof hout. En wij hebben ook een hoop kleine dingen. Waar ligt Oude Schild? Op Tessel. Waar zitten wij precies, voor degene die uh, niet helemaal precies weten waar het Jewish Museum Zandvoort zit? Wij zitten in, de, in het gebouw De Rotonde. Dat is, uh, als je de Kerkstraat uh, oploopt en je loopt naar zee, dan ga je over het uh, Badhuisplein lopen. En dat gebouw daaronder heet De Rotonde. En dat is het voormalige politiebureau, uh, RWO postkinderopvang En tegenwoordig is het alleen nog RWO kinderopvang. ...en uh, Dokterspost. En wij we hebben de ruimtes uh, die vroeger gebruikt werd uh, door de gemeente... ...voor opslag van allerhande spullen. Ja, hele leuke spullen, want ik zit lekker in de kelder... ...en het is echt, nou, je kan hier uh, een paar dagen zitten, maar iedere keer zie je weer wat nieuws. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Uh, wij zijn in uh, 2000 opgericht door uh, Victor Bol en uh, Gerard Versteeg... Uh, ...die toen uh, wethouder was... En uh, die zijn uiteindelijk in 2000 begonnen. En dat was een dermate groot succes dat in 2005, toen zaten we alleen boven... En in 2000, het was een dermate groot succes dat in 2005 hebben we ook de benedenverdieping erbij gekregen. De gemeente vroeg aan ons, maak is een, uh, een, een budget. Wat, hebben, wat denken jullie nodig te hebben om het helemaal opnieuw in te richten? En uh, dat heeft de gemeente heeft dat, uh, we hebben natuurlijk geen geld gezien, maar die zijn aan de slag gegaan en die hebben... Ja, alles vernield. Uh, we hebben centrale verwarming gekregen. De elektra is vernield. De vloeren zijn gedaan. Er zijn aan de zijkant spouwmuurtjes uh, uh, gemaakt, want het was zo vochtig als wat. Uh, de brandweer is gekomen. Er zijn veiligheidsvoorzieningen uh, aangebracht Zoals uh, nooduitgangen, panicbars, uh, brandblussers. Uh, nou, noem maar op. Dus het is echt... Keurig netjes ingericht. En in 2007 hebben we het museum hebben we leeggehaald. Want het een en ander stond al al die jaren eigenlijk zonder, uh, <coughs> zonder wisselingen. Er kwam wel steeds meer bij. En toen hebben wij uh, uh, besloten om alleen nog maar spullen neer te zetten. Gevonden dus tussen Bloemendaal en Langeveld in. Dus echt dit stukje strand. En... <coughs> Wat weliswaar niks met jutten te maken. We hebben twee aquaria hebben we, uh, geïnstalleerd. Die stond er eigenlijk al, maar het oorspronkelijke aquaria wat boven stond, dat werd gekoeld door een, door een bierpomp. Nou, dat ging helemaal niet. En uh, ja, je moet het ijzersmeed als het heet is... De met de opening was uh, de wethouders en de burgemeester was. En toen hebben we gezegd, goh, we zouden zo graag dat aquarium opnieuw inrichten. En ja, het was een, een, voor ons een groot bedrag, maar voor de gemeente een Luttel bedrag. En toen hebben wij uh, echt het professioneel ingericht met pompen en filters en bakken onder. En uh, Het was zo'n succes dat het jaar erop hebben we weer voorzichtig een subsidie gevraagd. En hebben een hoge bak uh, gedaan. En ik moet zeggen, dat is een enorm succes gebleken.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 i haven't heard it for a while correct me if i'm wrong but it's been ages since i've heard that song Now. As we talked it over, we kept thinking of that song And the way we used to dance when it would play We'd been growing older, staying home nights far too long. So we tried the places where the band still played. I walked up to the man who sang the song I loved so well. And he laughed and told me, In dit eh, er wordt al eeuwenlang op het strand door mensen jutterswerk gedaan. Waarom is dat eigenlijk? Nou, je moet je voorstellen dat, dat is, eeuwenlang is dat waar. Uh, dus zeg maar tot, tot, tot een honderd jaar geleden waar was de bevolking die langs de kust woonde, de kustbevolking, die was zeer tot zeer arm. Die leefde van wat visvangst, uh, van wat landbouw. Nou, het is allemaal zand, dus uh, de boel wil daar niet, niet, niet grandioos groeien. Uh, ze werden beperkt door de steden. De visties die ze aan land brachten en wilden uitventen, dat mocht niet. Uh, dat waren, die mochten het wel naar Haarlem brengen. En dan werd, uh, werd het gekocht door uh, handelaren. En die gingen het uitventen. Nou, er was geen concurrentie. Dus je begrijpt, die mensen die werden bewust uh, arm gehouden Dus als er een schip verging... En dat gebeurde natuurlijk vroeger aanmerkelijk meer als uh, nu. Dan was er eigenlijk feest in de tent. Dan werden als de zeelieden de geluk hadden, die werden dan ge wel gered. Maar uh, de, het schip en de inhoud uh, was voor hun. Uh, ja. uh, dat hout werd gebruikt voor om op te stoken of voor huizen te bouwen. Sterker nog, de, er is hier een schip vergaan en de mast... Van, van die boot. Die is gebruikt voor, het, voor de, het orgelgalerij in de Nederlands hervormde kerk. Dus ja, nou ja als, er een, als er bijvoorbeeld een lading was, zo is als er bijvoorbeeld een vat met wijn aanspoelde, nou dan was het natuurlijk feest. Zandvoorters hebben natuurlijk altijd een hele gezellige dronk over zich. En ja, dan was het gewoon ja, de ene een dood is de andere zijn brood. Zo is dat natuurlijk. Maar rond 1900 veranderde dat en uh, kwam, er een, kwam er toerisme op gang. En uh, was de noodzaak tot echt jutten was er niet meer. En het jutten wat nu gebeurt, dat is eigenlijk gewoon voor de lol. Voor, voor de leukigheid. Is het strafbaar als we gaan jutten? We vinden iets en uh, het is echt aangespoeld. We weten natuurlijk, uh, jullie weten van uh, dat is uh, niet aangespoeld, dat is gestolen of weet ik veel wat. Is het strafbaar? In wezen wel ja. In wezen is het strafbaar. Uh, alles wat gejut is, uh, is, uh, is van iemand, al, al weten we niet van wie. Uh, en is eigenlijk voor de strandvocht vonder. En dat is in dit geval altijd uh, de burgemeester van de, van, van, van de plaats uh, waar het gevonden wordt. En, uh, maar goed, uh, de burgemeester die niet zo groot behuisd is van deze gemeente, heb ik begrepen. Die zal een rare poortzegel trekken als die al die benden die wij vinden en nog vinden, uh, dat we die bij hem in de, in de hal gooien. Dus uh, het wordt wel willend toegestaan en uh, wij hebben dit museum... Het gebouw is trouwens van de gemeente en uh, ook de gemeente... en dan bedoel ik de burgemeester, maar ook de wethouder trouwens. Ik geloof de hele raad staat zeer, zeer wel tegen, uh, tegenover het Juttersmuseum in, in Zandvoort. Dus formeel, ja, is het strafbaar, maar oké. Okay. Ruiken toegezien. Wij weten niet van wie het is, dus dan is het Jutte. Als we spulletjes hier hebben en we weten wel van wie het is, dan heet het Jatten. Elle wil dat je me belooft. Vous me voyez, maillorette, la voix soumise en gondelier. Packet en pour. Sorry, ça pour avait elle voulait qu'on l'appelle quel drôle d'idée. Quel drôle d'idée. Quel drôle d'idée. Je fonde sous sa voix exquise. Voyez le cœur soumis à la méprise en marinier Si elles veulent s'appeler Venise Prenez les dons bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux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 Hans Zandbergen, we komen binnen in het Juttesmuseum. Wat zien we dan? Dan zien we een hoop bende en troep zien we opgesteld zijn. Maar het is allemaal leuke troep. Nee, wat we zien is een stukje van, van voor de oorlog. Dat zijn foto's van uh, oude Zandvoorters... ...en die altijd op het strand geleefd hebben. En we zien dat is nieuw, dat hebben we in, twee, in 2007 als proef gedaan. En we hebben bij, ons in de ons, bij onze vrijwilligers hebben we twee fotografen. En uh, we hebben een fotogalerij gemaakt van stormen, maar ook juist van vogels. En we constateren dat, uh, dat onze bezoekers dat zeer, zeer op prijs stellen. Ja. Ze staan meteen al stil als ze binnenkomen van, oh wauw, moet je toch eens kijken. Ja, want uh, de foto's op zich zijn uniek en ook heel mooi. Ja. Uh, zodra we binnenkomen zie ik een heleboel uh, munten, verroeste dingen, een, een geldkistje. Wat is daar het verhaal achter deze vitrine? Nou, dat is dus. Het zijn allemaal oude spulletjes die we daar hebben. En bijvoorbeeld dat geldkistje, dat hebben we al jaren. En dat is. Uh, daar zit een, een portemonnee in, er zitten kaartjes in die vergaan zijn, en er zitten uh, tangetjes in. En wij vermoeden dat dit ooit vroeger werd op de strandpachters die stoelen verhuurden. En dan uh, kreeg je een kaartje, er werd ingeknipt uh, de dag en de tijd en de maand. En dan moest je betalen. Nou, dat is al lang niet meer het geval. We, we denken dat dit gepikt is, het geld eruit genomen heeft en in zee gegooid is. En alles wat je in zee gooit komt op een gegeven moment toch weer terug. Die munten die we hebben, dat zijn munten vanuit uh, de oorlog en ook... Allerlei andere munten, want het is zo, laat nu een euro in, in het zand vallen. Je vindt hem niet terug, maar je hebt kansen dat hij over twee, drie jaar plotseling weer boven ligt. Nou, daar, dat, komen, dat hebben, hadden we zelf. En dat komen mensen brengen. En daar hebben we een speciaal vitrinetje met zand voor. En dan gooien je het erin. Oké, okay. jullie hebben ook een speciale tafel. Vers gejutte spullen. Wat wil je daarover vertellen? Ja, dat is, dat is natuurlijk dat is leuk. Dat, dat, dat zijn niet alleen spullen die wij vinden, maar juist ook veel kinderen die komen met, met spulletjes brengen. En dat vervangen we. Ja, nu, nu ligt de tafel ligt natuurlijk vol. Omdat we dus in de kerstvakantie waren we iedere dag open. En dan zie je volwassenen, maar vooral kinderen met allerhande spulletjes komen. En die zetten we dan neer. En uh, er zitten hele mooie stukken bij. Zoals een, een luik van een schip. Die heeft heel lang in zee gelegen. En daar vinden we een plekje voor. En er is een bord binnengekomen. Strandschap Zandvoort. Wat geloof ik al 25, 30 jaar niet, niet, niet meer bestaat. Dat is ooit gevonden door iemand. En uh, die zegt, ja, wat moet ik ermee? Ik kom het brengen. En daar gaan we een mooi plekje voor vinden. En daar stond nog de rode, de rode korf. Uh, wordt, wordt als de zee gevaarlijk is. En toevallig van de zomer kwam iemand die rode korf... Brengen. Dus de cirkel is, is rond en daar vinden we een heel mooi stukje van uh, ja, voor in, de, in, in ons museum. Dan diverse flessenpostjes zijn binnengebracht en diverse botten zijn binnengebracht. Een, een, een veiligheidshelm die heel lang in zee uh, gelegen heeft. En, uh, ja, dat is dan vers gejut. Nou, hartstikke leuk inderdaad. Wat voor botjes zijn er? Dat is een ruggenwervel, is van een dolfijn of een bruinvis of zo? Uh, dat kan. Uh, wij hebben dus... Uh, kijk, wat je daar ziet liggen, dat is van een dolfijn. En wat je daar ziet liggen, dat is van een, van een, van een, uh, een bruinvis. Dat kunnen wij wel uh, ontdekken. Maar wij hebben, uh, wij, een van onze vrijwilligers die heeft een uh, ingangetje in uh, Leiden... ...in naturalis. En als we, uh, als we iets bijzonders denken te hebben, dan gaat het daar naartoe. En daar hebben ze de expertise, maar vooral ook de spullen om te bepalen hoe oud iets is. En uh, die hebben wij dus niet. En uh, die ingang hebben we. En het leuke is, dat soort dingen krijgen we ook steeds meer in, in ons museum. Ja. Hoe doe je dat? En maak je er een foto van digitaal, dan stuur je hem op... ...of ga je gaan iemand daadwerkelijk het uh, brengen of gaat het per post opgestuurd? Nee hoor, we brengen het. Want die, die schoonzoon die woont in Haarlem, dus die neemt het gewoon mee. Dus heel simpel. Nou, misschien wel het meest veilige. Ja, ja, ja, ja. En het kost ook het minst. Mooi We staan bij het eerste aquarium. Wat is dit precies? En wat kunnen we hier zien? Nou, dit is een uh, hoog aquarium waar je tegenaan kijkt, in tegenstelling tot ons andere aquarium, plat aquarium waar je in kijkt. En uh, ja, hier bevinden zich allerlei, uh, allerlei dieren die we dus zelf hebben gevangen of door kinderen zijn binnengebracht. En dan moet je denken aan een zeebaars. Je moet denken aan een zeedonderpad, je moet denken aan anemonen. Je moet denken aan, aan scharretjes, aan scholletjes en aan krabben. De kinderen die gaan uh, het zwinnetje in of de zee in met hun schepnetje... die ja. ze ergens gekocht hebben en hebben ze zo'n vangst. En dat, hoe, dat gaat in een emmertje en jullie krijgen dat zo? Ja, dat komen kinderen brengen en die dat zijn dan postzegeltjes. En dat, vooral dus in, in november is daar de oogst en in het voorjaar is daar de oogst van. En uh, ja, dan, als we ruimte hebben dan zetten we ze uit... En dan gaan ze groeien. Wat zijn postzegeltjes? Zo klein zijn ze dan. Oh ja, dat bedoel je inderdaad. Nou, inderdaad, ze zijn niet zo klein meer als ja. postzegeltjes. Wat, wat kunnen we hier zien? Wat zijn die visjes die uh, best wel veel op de bodem lijken? Dat zijn scharren, tarbotjes en scholletjes. En die, uh, die, die groeien lekker, die zijn er in, uh, in oktober uh, ingekomen. Uh, gebracht allemaal door kinderen. En uh, nou je ziet het, uh, ja. Ze gedijen goed. En als ze groter zijn, dan gaan ze in onze platte bak, die, gro die uh, wat groter is, en dan kunnen ze verder groeien. Ja. En sterker nog, we hebben dus in uh, januari van dit jaar, hadden we daar een stuk of zes, zeven uh, scharren en in, tarbotten in. En die waren dermate groot geworden, dat we hebben ze weer teruggezet in zee. Want ze zijn natuurlijk te eten, maar dat ging ons te ver. Ik heb nog steeds het konijnen-, het flappie-effect van vroeger. Dus dat wordt dus niet gegeten. En, uh, met onze, we hebben een aquariumcoördinator. En uh, daar hebben we ze samen mee in de, ja, in het, in de zee weer uh, uitgezet. In januari, dan is de nieuwjaarsduik. Jullie hebben een pak aan, hoop ik. En jullie blijven niet al te lang kijken of de kleine frutsels de zee in zwemmen. Nee, dat, is, uh, dat, is, uh, dat, vinden we, dat moeten we echt echte sportievelingen doen. Dus die helemaal gek zijn van die koude zee. Maar uh, wij hebben dat niet, nee. Het volgende aquarium is inderdaad een stuk groter. Het is lager. Kinderen kunnen er ook op staan. En ik zie een grote Noordzeekrab. Klopt dat? Ja, dat klopt. Die hebben we dus gekregen van iemand. Die hebben we niet zelf gevangen. En uh, ja, die gedijt enorm goed. Zoals ook de, de, de kreeft die we hebben. Die is, uh, ook, die is gesponsord door, uh, door Take 5. En uh, ja, die hebben het allemaal enorm naar hun zin. En uh, die groeien ook langzaam. En, uh, ja, en, de, en de tarbotjes en de scharren de, van een grotere maat zitten hierin. En daar kijk je niet in. Ja, je kan er hele kleine kinderen kunnen, er, kunnen aan de zijkant erin kijken. Maar het is de bedoeling dat je daar dus bovenop kijkt. Net alsof je in de zee in het zwinnetje als het helder water is kijkt. Ja, precies. Ja. En ik moet zeggen dus dat, dat uh, dit heeft nogmaals niks met jutten te maken. Maar het is een enorm succes bij onze bezoekers. Ja. Kinderen willen graag zien, hè. ze zien eens misschien een scholletje op hun bord of uh, bij de visboer. Maar dit is natuurlijk veel en veel leuker, want uh, ze zijn dan wel grondvissen. Uh, maar ze, ze, ze vliegen, ja, vliegen ze bijna een beetje door de bak heen en zo. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk voor kinderen. Nou kijk eens, en ook zo'n Noordzeekrab, hoe kom je daar dan aan? Nou die hebben we gekregen van iemand. Uit zee? of Uit, uit zee, uh... uit zee ja. ja. Die hebben we gekregen. En die was kennelijk aan het vissen geweest met, met een boot. En toen, ja, hoe het mogelijk is, weet ik. Misschien heeft hij aan zijn haak gelegen. En toen dacht hij, wat moet ik ermee? En ik, zei, ik geef hem wel aan het uh, Juttersmuseum. Want zo is het ook, de, de Zandvoortse visclub of andere mensen die dan iets hebben. En die komen dan vragen van, goh, willen jullie dat hebben? Nou, als het interessant is en vooral als het niks kost, dan willen wij dat haast altijd hebben. Ik weet van de Renswiga, die gaat natuurlijk uh, vaak uh, garnalen vissen. En er zitten bijvangst bij. En dan bellen ze op van, uh, zou het museum misschien nog dit en dit willen? Nou, doe maar. En dan komen ze met, uh, met een grote jeep aangereden. Een soort rescue service. En dan uh, dumpen ze ze hier. Dat klopt. Dat klopt. Nu zijn we, we hebben, uh, we hebben uh, even kijken, in december hebben we nog een kleine uitbreiding gehad. Van uh, aquarium. We hebben drie kleine aquariaatjes uh, gekocht. En daar zitten mensen vragen vaak van, god hebben jullie geen garnalen? En dan moeten we zeggen, ja die hadden we, want die worden ogenblikkelijk opgegeten door de andere, andere vissen. En nu hebben we een klein bakje waarin ze gedijen en ze groeien als wat. Ja, ik vond het altijd zo zielig. Ik wist dat de rensbigade of andere mensen dan de garnaaltjes kwamen uh, brengen. En toen wist ik al kamikaze-garnaaltjes, want die worden inderdaad meteen opgevroten, En dat vind ik dan eigenlijk wel heel erg zielig. Ja, maar zo is de natuur. Het is niet anders, uh, Yvonne. Dat is waar, dankjewel. Het ritme van Zandvoort. today. In het Museum Zandvoort werken alleen vrijwilligers. Hoeveel mensen hebben jullie? Nou, we zijn met, uh, officieel met 13. Eén is jammer genoeg uh, op dit moment uh, op non-actief. Die is uh, ziek, maar die hopen dus toch wel dat hij in de loop van het jaar weer terugkomt. En uh, ja, het bestaat uit een, bes uit een bestuur van vijf man. Een, uh, een uh, voorzitter, uh, dat is uh, Gerard Versteeg. Een uh, secretaris, dat is Nel Kerkman. Een penningmeester, dat is Rob uh, Borsink, dat is namens is onze webmaster. En dan hebben we uh, Victor Bol als gewoon lid. En we hebben uh, Henk van Velsen, die zit er namens de overige vrijwilligers in. Ja, en uh, van die vrijwilligers, daar zijn uh, zes man in staat om uh, excursies te doen. Die, uh, ja, we hebben heel veel excursies van scholen partijtjes, Scouting, bejaardentehuizen, bedrijfsuitjes. We hebben zelfs een trouwerij hier gehad. En uh, ja, dat heeft een uh, afgelopen anderhalf jaar een enorme vlucht genomen. En ja, dat moet natuurlijk bemand of bevrouwd worden. En uh, ja, daar zijn wij toe in staat om dat te doen. De eerste, de eerste, de eerste excursie of partijtje in het nieuwe jaar is uh, vrijdag. Aanstaande vrijdag de 8 is dat geloof ik. Januari. Dus het gaat alweer lopen. Ja, het is hartstikke druk uh, inderdaad. Jullie hebben ook films. Kun je aan de luisteraars vertellen wat voor films je kunt zien? Ja, we hebben dus... Uh, verleden jaar is er door de AVRO, is er, AVRO School TV, is er een film over Jutte gemaakt. Er is voor TV Noord-Holland een uh, film gemaakt over Bewaren. Uh, we hebben films van de KNRM en we hebben films van... Het strand en de zee. En, uh, maar we proberen de uh, meeste films te draaien die hier in de buurt zijn uh, opgenomen. We hebben zo ook nog een film. Dat is een oude film van twee jaar terug. Over, dus die schoenen uh, stranding op Terschelling. Die hebben we wel, maar die draaien we niet zoveel meer. Omdat we vinden, die moet je maar in Terschelling gaan zien. Ja, want de Redboot is natuurlijk ook heel spannend. Die gaat heel vaak uit. En uh, die redden mensen. En die gaan helaas ook wel eens helemaal voor niks. Omdat er een of ander idioot een vuurpijl afsteekt. En dat zo. Dus die hebben jullie ook, die film. Ja, dat hebben we gekregen van de KNRM. En dat is natuurlijk. Ja, we willen alles gratis hebben, dus we kunnen het gewoon niet betalen. We hebben geen geld. Maar mogen de luisteraars weten hoe dat financieel dan gaat. Uh, je hoeft geen intrede te betalen. Het is helemaal, helemaal, helemaal gratis. Hoe red je dat dan? Uh, nou, dat is, dat is een, het is natuurlijk uniek hè? Iets gratis in, in, in Nederland. En uh, vinden trouwens buitenlanders ook? Ja, we krijgen hier veel uh, Belgen, Fransen, Duitsers, Engelsen. Zelfs uit Rusland krijgen we mensen uit Polen. We hadden van de zomer, hebben we traditie getrouw, weer een Poolse excursie gehad. Van Poolse kinderen die dan hier een uh, drie weken komen logeren. En uh, ja, die worden dan door ons opgevangen en dan gaan we een verhaal vertellen in het Engels. En dat wordt dan uh, in het Pools vertaald. We doen dit allemaal gratis. De vrijwilligers die ontvangen geen centen daarvoor. Uh, het unieke is dus dat we eigenlijk in, het, in, de, in de opslagruimte zetten van een gebouw van de gemeente. En uh, we hoeven geen gas, water, licht te betalen. Nou, dat is het minste natuurlijk. Want we participeren peren natuurlijk mee in het uh, toilet, openbaar toilet wat beneden is. En natuurlijk in de voorkant waar EHBO en dokterspost en kinderopvang gevestigd zijn. Dus in wezen maken wij geen kosten en kosten we niks. En uh, nou ja, er trekken behoorlijk veel bezoekers. En ik, uh, de gemeente die vindt dat, uh, ja, leuk... Zeker een aanwis voor zandwoord, want ik denk een willekeurig kind in Limburg vraagt uh, Juttersmuseum. Oh, daar ben ik wel eens geweest. Nou, <laughs> jij zegt dat en ik hoop dat natuurlijk.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 Got real big brains, but I'm looking at you. But I'm looking at you, girl. It ain't no pain in me looking at you. I don't give a keep looking at my cuz it don't mean a thing if you're looking at my hump. I'ma do my thing while you're playing with you. <laughs> It's funny, how huh, man. Only thinks about the you got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. I don't give a keep looking at my cuz it don't mean a thing if you're looking at you. ...over een uh, tentoonstelling van het uh, Bunkermuseum Zandvoort... ...de vroegere Zandvoortse bunkerploeg. Wat is hier allemaal te zien? Nou, uh, wil ik eerst even vertellen... ...het Bunkermuseum doet al jarenlang pogingen... ...om een, een, een eigen plekje in Zandvoort te krijgen. En toen hebben wij eens voorgesteld van... ...goh, wij gaan nu opnieuw inrichten... ...en wij hebben een, als we jullie nu een, een paar vierkante meter uh, ter beschikking geven... Uh, ...komen jullie dan, uh, hangen jullie maar spullen op. En dat hebben ze gedaan. In eerste instantie alleen maar foto's. En nu hebben ze ook allerlei stafkaarten en dergelijke en spullen neergangen. Het is niet zo groot, maar het, het geeft toch wel een indruk van... Uh, ja, en dat hebben we gedaan om die mensen ook een kans te geven. Nou, ik heb begrepen dat er ondertussen is er een heel plan geschreven. En langzamerhand zie je toch uh, uh, ja, de, de bunkerclub om dat zo eventjes te noemen, die weet wat het inhoudt om een museum te runnen. Dus dat betekent niet alleen een stichtingsbestuur... maar het betekent ook een, een continue vrijwilligers die dus altijd beschikbaar zijn... En daar zijn ze geloof ik wel een beetje van geschrokken dat dat zoveel inhoudt nog. Maar uh, de contouren die, die, die komen eraan en uh, we zijn toch blij dus dat, uh, dat, uh, dat, dat wij ook een beetje als jutters bijgedragen hebben aan het realiseren van een, uh, van een eventueel bunkermuseum. I'm zijn nog vrijwilligers en waar kunnen ze zich melden? Nou, altijd willen we de mensen bij hebben. Uh, dat is alleen maar makkelijk, vooral omdat we uh, tijdens vakanties en, uh, open zijn. Er zijn zelfs eerste en een tweede kerstdag open geweest. Dat was trouwens een heel groot succes. We hadden toen haast 500 bezoekers in twee dagen. Dus, dus er is kennelijk toch behoefte aan in Zandvoort. En uh, ja, het aantal excursies wat er zijn, daar heb je mensen voor nodig. En één of twee mensen. Als aanvulling boven de, boven de, de 12-13 die we nu hebben. Dat zou toch wel welkom zijn. Ja, tik in uh, op, uh, op, onze, op onze site uh, www.juttusmuseum.nl En uh, je krijgt, die is 24 uur per dag geopend. En uh, je krijgt antwoord. Of met... kom gewoon een keer uh, kijken bij ons. Ja, wat is het telefoonnummer voor de wat uh, ouderen die zeggen... nou, computer, ik ben nog steeds met lessen bezig, dus ik bel liever. Ja, dat is even. Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is zo sporadisch bezet, eigenlijk. Is alleen maar uh, woensdag, zaterdag en zondagmiddag uh, is dat bezet. En, uh, ja, dat heeft... en vaak als het heel erg druk is, nemen we de telefoon niet op. Dus wij zweren bij uh, internet. Of lekker langskomen wat je net zegt. Inderdaad. Meteen kijken. Oh, God, wat leuk hier, wat leuke mensen. Ik, uh, nou, hartstikke bedankt voor dit interview. En heel veel succes in de toekomst. Dat jullie maar de gekste dingen nog mogen vinden. Dankjewel. This is the last time. But I will say these words, I remember the first time The first of many lies. she paid into the